12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Recordaantal doden gemeld in Syrië. Internationaal lof voor overleden Neil Armstrong. Een auto is in brand gestoken in Brabantse dorp Dorst. Het weer is half tot zwaar bewolkt. Geregeld vallen de buien. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droger. Het is vanmiddag ongeveer 19 graden. Morgen eerst nevelig en grijs. Dan zonnige periode en stapelwolken 22 graden. Een Syrische verzetsorganisatie zegt dat er gisteren bij gevechten... verspreid over het land zo'n 400 doden zijn gevallen. Niet eerder werden er in Syrië op één dag zoveel doden gemeld. Verslaggever Arabische Wereld Lex Rundekamp is net over de grens in Turkije. Lex alleen al in een stadje bij Damascus zouden 200 lijken zijn gevonden. Wat is daar gebeurd? Uh, het is een gebied Daraya in het zuidwesten van Damaskus... Uh, waar zeg maar de, degenen die verdreven zijn...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 je moet erbij zeggen, het is niet helemaal zeker of het is wat we gezegd hebben dat het is. Maar omdat daar zo verschrikkelijk al wekenlang al tegen gevochten wordt, ziet het er wel heel authentiek uit. En het is ja, zijn van die verschrikkelijke beelden van kinderen en mensen en niks militairen. Ja, het is echt heel erg wat er natuurlijk gebeurt. Het is niet voor het eerst dat het verzet melding maakt van een massamoord door het leger. Um, als dit bericht klopt, uh, is het misschien moeilijk te zeggen voor je... Hoor, maar is er dan sprake van een systematische campagne van het leger? Nou ja, ze hebben zelf aangegeven, de, de staatstelevisie in Syrië... dat ze bezig zijn om in die wijk, Daraya... om uh, uh, um, die schoon te maken van terroristische uh, overblijfsels, En dat ze huis aan huis uh, uh, acties uitvoeren. Dus het is in die zin geven ze zelf aan dat ze bezig zijn... om het verzet uit Damascus te verdrijven...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 via het internet, via Twitter, de berichten weer komen... dat er vandaag weer 100 of 150 of 200 of gisteren dus 400 doden zijn. Lex Rundekamp over de uitzichtloze strijd in Syrië. Over de hele wereld wordt vol lof gesproken... over de gisteren overleden astronaut Neil Armstrong. Misschien wel de grootste held van Amerika, zei president Obama over hem. Volgens Obama leerde Armstrong een hele generatie... dat je alles kunt bereiken. Armstrong was de eerste mens die een stap op de maan zette. Hij sprak daarbij de beroemde woorden... One small step for man. One leap for Miljoenen mensen over de hele wereld volgden de historische gebeurtenis... op 20 juli 1969 live via de televisie. I was was we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 Armstrong beschreef ook hoe mooi het er was. It it's, uh, but it's very out here. Het lijkt enigszins op het Amerikaanse woestijnlandschap. Het is anders, maar wel erg mooi, vertelde Armstrong. Na de succesvolle maanlanding dook de hele wereld op de astronauten van Apollo 11... Terwijl zijn collega's lezingen en persconferenties gaven, bleef Armstrong liever in de luwte, zegt Smolders. Hij maakte een, uh, ja, een bijna, bijna soms autistische indruk. Hij was zeker niet de publiciteit uit en hij heeft ook voordat hij uh, zou gaan vliegen naar de maan, heeft hij gezegd op de laatste persconferentie. Ik denk dat het mogelijk is om de eerste mensen op de maan te worden en verder een normaal leven te leiden.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 En, en ja, hield er eigenlijk alleen maar van feiten en hield niet van allerlei flauwe curl en praatjes en zo. Een jaar na de maanlanding nam Armstrong ontslag bij de NASA en werd hij professor aan de Universiteit van Cincinnati. Armstrong had al een tijd hartproblemen. Hij overleed gisteren aan de complicaties van een bypass-operatie. Neil Armstrong was 82. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In het Brabantse dorp Dorst hebben vannacht op enkele honderden meters van elkaar vier branden gewoed. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. In korte tijd stonden berghout, een stuk bos en twee auto's in lichterlaaien. Deze inwoner van Dorst schrokken van wakker. We werden vannacht wakker geschud door een klap. We dachten dat het een deur was die dichtklapte. En toen ik ging kijken bleek het de auto te zijn die in lichterlaaien stond. De brandweer kon voorkomen dat één auto in vlammen opging. Getuigen zeggen dat ze bij één brand iemand hebben zien wegrennen. En de politie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 ook zijn er generatoren besteld voor het geval de stroom uitvalt. Water, food. Uh got all the furniture picked up, got everything uh, taken care of, tied everything down, the boats up tied up. There's trucks already on the way of generators, you know, water, tarps, gas cans, you name it it's coming. Ja, de naderende tropische storm heeft nog een ander effect. Ook de Republikeinse partijconventie in Florida is uitgesteld. Die wordt niet morgen, maar dinsdag gehouden.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 In de politieke barometer van Ipsos Sinofeet, die gisteren werd gepubliceerd... is de VVD de grootste partij. De partij staat bij Sinofeet op 34 kamerzetels, de SP op 30. Bij een verkeersongeluk in Capella aan de IJssel is vannacht een echtpaar omgekomen. Vijf anderen onder wie de drie dochters van het echtpaar raakten gewond. De vrouw van 38 zat met haar 42-jarige man en drie dochters in de auto. Ze botste frontaal op een andere auto waarin twee mensen zaten. De vrouw overleed op de plek van het ongeluk aan haar verwondingen. Haar man overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de twee auto's op dezelfde rijbaan terecht zijn gekomen. In een nationaal park in Alaska is een Amerikaanse rugzaktoerist gedood door een grizzlybeer. De man is waarschijnlijk voor een deel door de beer opgegeten. Een paar wandelaars kwamen onderweg de sporen tegen van de worsteling, zegt een van de parkwachters. Eerst de backpack en dan torn clothing was discovered door day dayhikers in de area. En they then turned around, hiked back to en het to parkrangers. Parkwachters vonden de camera van de man en hebben de foto's geanalyseerd. En daaruit blijkt dat de man veel te dichtbij het levensgevaarlijke dier is gekomen, waardoor het uiteindelijk misging. De parkwachters zijn op zoek naar de stoffelijke resten van het slachtoffer inmiddels is er een grote mannetjesbeer gedood en een schouwarts gaat kijken of er menselijke resten in de maag van het dier zitten. Sport. Michaela Krajicek maakt morgen haar entree bij de US Open. De tennister was maanden uitgeschakeld en heeft in die periode onder meer last gehad van hartklachten, vertelde ze in een interview met tennistv.nl. Ja, het had iets te doen met stress en uh, ze hadden nog een paar andere dingen gevonden wat uh, niks uh, levensgevaarlijk is. Maar ja, ik kon helaas gewoon door en niet spelen. Ik had ook steken en andere dingen. Dus uh, ja, ik ben gewoon blij dat het nu alweer achter me is. Krajicek neemt het in de eerste ronde op tegen de Franse Pauline Palantier. Ook Robin Haase komt in actie op de openingsdag van de US Open. Hij speelt tegen de als dertigste geplaatste Spanjaard Feliciano Lopez. Ajax is na gisteravond koploper in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in de eigen arena overtuigend met 5-0 van NAC. Trainer Frank de Boer was erg tevreden over het optreden van zijn ploeg. We willen domineren en dat doen we eigenlijk het laatste half jaar al steeds. Dat we bijna 60, 70 procent balbezit altijd hebben. En, uh, ja, je wilt gewoon uh, dat het van voet naar voet uh, dus heel snel gaat. En uh, dat gaat vrij aardig. En heb je vandaag ook uh, die spelers vol met een Lasse uh, natuurlijk als controlerende middenvelder. Met Christian Eriksen, met Toulane Charreiro. Sim de Jong die natuurlijk een veredelde middenvelder is. En... Ja, dat, uh, dat ziet er goed uit bij vlagen. Twente kan vanmiddag de koppositie weer overnemen van Ajax. De ploeg uit Enschede heeft de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. En speelt vanmiddag uit tegen NEC. Lens Armstrong is voor het eerst in de openbaarheid verschenen. na alle commotie van de afgelopen dagen. De Amerikaan maakte vrijdag bekend dat hij zijn strijd tegen de Amerikaanse dopingautoriteiten staakt. En daarop werden hem zijn zeven toursegers afgenomen. Gisteren deed Armstrong mee aan een mountainbike-wedstrijd in Colorado. Hij eindigde daar als tweede. Nog eens de hoofdpunten van deze uitzending. Een Syrische verzetsorganisatie meldt een recordaantal van 400 doden... verspreid over Syrië. In een stadje bij Damascus zouden 200 lijken zijn gevonden. Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, is overleden. President Obama noemt hem misschien wel de grootste held van Amerika. En in het Brabantse dorp Dorst is een aantal brandjes gesticht. Er gingen onder meer een paar auto's in vlammen op.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 Max. Welkom bij de persconferentie. Aan de Ajax, wat hier over de pitt? Ja, het is een goed stel hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. U weet het, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. De gast Maartje van Wegen. Straks uh, toch nog enige introductie. Veel is niet nodig natuurlijk. Ze neemt afscheid van Radio 4, waar ze dagelijks de klassieken presenteert. Nog een weekje. En de vraag is, wat gaat ze nu doen? Na ene Edwin Benne, oud-volleyballer, huidig bondscoach van onze volleybalheren. Afgelopen dagen waren ze spannend. De kwalificatiewedstrijden in de World League Volleyball. En Ron vergouwen onze tv recent Natuurlijk Ron, met je rubriek Kassie Kijken. Straks staat Kassie Kijken helemaal in het teken van de strijd om de kijkcijfers op de zaterdagavond. Uh, daar hebben we ooit zelfs een speciale jingle voor laten maken. Jongens, start we eens in. De strijd om de zaterdagavond. Ja, een jingle die al twee jaar op de plank lag. Zometeen kan ik hem eindelijk gaan gebruiken. Zul van der Wart, vliegende kip, Zul, uh, opnieuw uitgevlogen, waar ben je? Je govert, ik ben in Haarlem. Bij een judoka, Henk Grol. Hij won uh, brons uh, op de Olympische Spelen in Londen en uh, vier jaar eerder ook. Hij is alleen geblesseerd thuis en heeft allerlei festiviteiten uh, moeten missen. Maar er gloort hoop, want uh, op 1 september krijgt hij alsnog zijn huldiging. Ik praat uh, later met hem. Reacties op de uitzending, vragen, die kunt u kwijt op deperstribune.nl. Ook twitteren, dat mag. En dat kan, stuur uw vraag naar het deperstribune of hashtag deperstribune. Maartje van Wegen, Goedemiddag, Maartje. Goedemiddag ook. Op een vertrouwd tijdstip, 12 uur, dat deed je op televisie het Kapitool. Lang geleden. Ja, dat was, dat was inderdaad. Dat was nog met de Linsa-symfonie Mozart altijd het begin. En dan het was het toen nog een land met al die prachtige natuur. Er waren wel eens mensen die het jammer vonden als we begonnen met de uitzending. Want die, en die mooie muziek en die beelden. Je zag toen de zonen prachtig voorbij gaan, De close-ups van de sneeuwklokjes of de krokussen of... Nou ja, zo... Ja, zo. En nou zit je hier, omdat je er een punt achter zet... Ja. achter je omroeploopbaan na 41 jaar. Ja, in de november 1971, ik ben een oktoberjaarlijk, ik was net 21... presenteerde ik Studio Vrij bij de KRO. Woensdagavond, tien voor half negen tot vijf over tien. Een hobbyprogramma. Nou, zulke programma's bestaan nog steeds, maar je haalt het niet meer in je hoofd... om dat van tien voor half negen tot vijf ja. over tien s'avonds te doen. Iemand die nooit iets heeft gedaan, als je nu... Ja, wij zijn een beetje gelijk opgegaan. moet niet altijd sentimenteel doen. Maar als je nu kijkt naar al die personal coaches en assistants... en begeleiding en je kleren en je alles. Nou, dat was er toen niet. Je vond het zelf uit? Ik vond het zelf uit. Ja, kan je het zo zeggen? Ja, of, of je deed het? Ik, ik deed het. Ik deed het. Ik weet het smedag eens repteren. En maar een beetje opletten welke kamer wat en moest doen. En s'avonds... Uh, de opnameleider wees soms op een ander plekje. Dacht ik, god, daar brandt dat licht niet. En dat was toch vanmiddag aan de andere kant. En ja, hoor, nou dan doe ik het daar. Nou ja, zo, zo. Ja. Ja. Zeg, nu, en nu sta je aan de vooravond van de laatste week. De klassieke ja. op Radio ja. 4. Je ja. gaat nog een weekje. Uh, in, ja, hoe voelt dat? Hoe, ja. hoe, hoe sta je daarin? Het is, moet ik eerlijk zeggen, van alles door elkaar. De klassieke is van de Avro. En de Avro is meer dan aardig. Roland Kieft is uh, chef voor Radio 4 bij de Avro. En die heeft dus ook bedacht dat die laatste uitzending... Uh, vanuit het Concertgebouw komt. Toen ik dat hoorde, wilde ik dat niet geloven. Ik dacht, ik word verschrikkelijk in de maling genomen. Dat kan natuurlijk niet. Ik zit eigenlijk altijd in de studio, hier ja. verderop op Mediapark. Eén keer in de maand klassieke thuis ben ik bij een luisteraar. Af en toe bij een muzikus. Maar ja goed, Mediapark is, is ons terrein. En ik weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. En ik, ik, ik moet... Iedereen zegt ook, waar is jouw journalistieke inzicht gebleven? Want ik, ik was in april, de wereld draait door. Matthijs van Nieuw kijkt, was net dat bericht. Maartje houdt ermee op. En dat was een leuke uitzending. Matthijs in vorm, oude beelden. Koos Postman was een tafelheer. Allemaal leuk. Ik dacht, nou, dat was het. Maar ja, uh, allerlei kranten willen mij. Ik mag maar bij ja. jou. Ja, maar maar dat is naïef, nou, Maartje. Naïef. Jij bent 41 jaar radio-televisie ja. gezicht. Ja, dus, ja ik, maar ah. ik ben bang. Ik, het is mijn verhaal ik ben bij al die gesprekken, ik lees het, ik hoor het, ik zie ja. het. En die mensen denken, die maartje zegt, nou die moest nu maar gaan. Nee, dat weten ja. we wel van november 71, studiovrij, ja. een hobbyprogramma. En, maar ja... Oh, jullie, jij, de collega's, overtuigen me ervan. Ander luistert het publiek, niet iedereen leest alle kranten. Avondkranten, ochtendkranten. Zo. En ik geniet. Het, ja, ik vind ook bij gevleit. Nou, dan ben ik toch wel iemand. Dat dat. dat, dat iedereen dat ja. nog van me wil weten. Ja. ja, natuurlijk. Je bent je ben gefleid. Maar zit er ook een gevoel van. Uh, dat was het. Het is voorbij. Ik bedoel, er kan ook een zekere nostalgie insluipen. Of van. Ach, wat jammer. Zo snel is het ja. dus blijkbaar gegaan. Ja. ook nog. Nou, ik, heb dus, ik heb zelf besloten vijf jaar terug ja. bij de televisie. Ik ben altijd freelancer geweest, zowel bij de KRO en OS als nu ook bij de Avro. Toen, zo intuïtie, ja, verder ben ik daar niet zo van, van de zachte sector. Maar intuïtie, zachte sector is dat wel, geloof ik. Nu is het goede moment, dat heb ik bij de radio ook. Dat is bijzonder, Je wordt, ik word niet wegbezuinigd, ik ben niet Wat? te oud, het programma mag blijven bestaan, allemaal. Ik heb zelf bedacht. En toch, we hadden afgelopen woensdag altijd een redactievergadering, een klein clubje. Nou ja, waar, we echt, waar je het van moet hebben, Ik vind altijd, je bent zo goed als je collega's zijn. En je bent ook op elkaar gesteld. Je maakt veel mee. Elke dag drie uur live programma. Soms eenvoudige omstandigheden, studio, maar ook op pad. Nee, we gaan niet de redactievergadering doen. We gaan lunchen. Nou, gingen we verder op. Lunchen. Hadden ze een elektronisch orgeltje meegenomen. Laat je daar hem, laat je daar hem Mozart. Gingen ze voor me zingen. Eén collega spelen, twee zingen, twee mannen, een heel veel te hoog, ander veel te laag, maar wel heel zuiver, want ja, dat kunnen ze allemaal met aardige woordjes. En toen dacht ik, nou, dit is het eigenlijk al. Toen was bedoel, het sentiment en de melancholie ja. op dat moment, je bent op elkaar gesteld, de collega's ga ik ook zeker missen, toen dacht ik, dat, alles hoeft verder niet meer, dit is waar het om gaat, Dat hebben we prettig gewerkt en wat kijken we terug en oh, was je als niet met elkaar eens over... Dat, dat, dus het, zit, het is echt van alles door elkaar. Het is, geloof ik, goed dat ik het doe. Ik denk niet dat ik over een jaar een hele treurige maartje zal zijn. Maar het is ook wel die melancholiet. Ja. En dat, dat zit er natuurlijk ook bij. Het is wel grappig wat je hier zit te vertellen. Uh, gebruik jij heel veel uh, je handen. Ja, Jij moet ik op televisie altijd te laten. Hè? Want het wordt veel ja, te ja, druk. Je, maar het is blijkbaar een natuur van je. Ja. Want je, ja, je, je ja, maakt een, een wijze arm. Nou ja, nou, ik praat het het is zo grappig en om te ik maak, zien. Ik, ik, ik doe te ja. Ja. Ja, ze, uh, ja, je zegt... Uh, ja, uh, de, de, daar doe je het voor, uh, die, die gezelligheid en die aardigheid van de collega's. Maar je hebt natuurlijk ook dat enorm trouwe publiek, zeker op ja. Radio nee, 4. Daar doe, je het voor. Daar, daar doe je het uiteindelijk nee, voor. Daar doe je het voor. Maar, en laten die wat weten aan je? Ja, die, die, nee, stel je voor, als op televisie niemand naar je keek... op de radio niemand naar je nee. luistert, kunnen we allemaal thuis blijven? Nee, onzin. En we zijn het best beluisterde programma. Dat is de klassieke op Radio 4 van alle programma's. Zijn we trots op, je maakt 15 uur in de week, hè, 1 uur in de week... best beluisterde programma's ja. zijn, is minder moeilijk. Dus die luisteraars, die zijn er ben ik echt ook dankbaar voor. Die zijn er ook gekomen in de loop van deze jaren. En het is echt niet te geloven wat ik aan mails en brieven... Kaarten, mensen die mij aanspreken op straat, in de trein, in de concertzaal, overal. Waar Festival Oude Muziek in Utrecht is net open, vrijdag het openingsconcert. erg de moeite waard, trouwens, als je van oude muziek houdt. Trouwens, mensen die nu luisteren, ook van harte aanbevolen. En dat net bij de dom als je daar wegloopt, dat was in de dom. De onder- en de mevrouw, dus hoorde je ook een beetje die echo. Mm. Wat ga je missen, Maartje? Wat ga je missen? Nou, dat ja. vind ik gouden momenten. Dus ja, dat doet. Nou, ik heb helemaal zo gekregen Kippenvels, ja. ik dat vertel. Nee, dat, dat, dat, dat doet me goed en als ik nog ouder zal zijn en terugkijk op mijn werkzaam leven zal ik dat ook zeker goed weten. En al die mensen die Maartje gaan missen is dit haar leven in 1 minuut 43 op radio en televisie. Dit is Ratel, wekelijks KRO-programma over radio en televisie. We gaan nu praten over de uitzending van de Centrumpartij. Oh, we gaan praten over NOS Laat. Dat is een nieuw programma bij de NOS op Nederland 3. Vijf avonden in de week. Van maandag, moet ik toch een beetje lachen. Een maandag tot en met vrijdag om 10 uur. De ene week presenteert Sjaal Groenhuizen. En de andere week Maartje van Wegen. dat ben ik dus. En eh, mocht niet iedereen onthouden hebben wat alle ingrediënten zijn... dan schrijft u gewoon een briefje naar K Televisie Studio Vrij Hilversum... Voor u uh, smakelijk eten straks. En uh, voor Heemd Molenberg uh, en mij uh, smakelijk eten nu. <laughs> ja, Binnen zit Maartje van Wegen. Het is 30 april vandaag. Uw verjaardag. Koninginnedag. En dat blijft het ook. Heeft uw dochter Beatrix besloten. Vandaag was het extra bijzonder. Omdat u ook nog viert dat u 50 jaar getrouwd bent. Maar er waren meer bijzondere momenten in uw leven. Welke herinnert u zich nou het beste? Nou, wat zullen we zeggen? Ja, ik zou zeggen... Wij bewijzen van spreken onze trouwdag. Dus ja, dat is een goed idee. NOS Nederland 1. Het half zes journaal met Maartje van Wegen. Ontspanning en optimisme in Moskou. De sfeer tijdens de ontmoeting tussen president Reagan en partijleider Gorbachev... was vandaag veel beter dan gisteren. De Klassieken met Maartje van Wegen. Goedemorgen. Hoe je stemming ook is, als je deze muziek hoort... verdwijnen alle wolken en schijnt de zon. Tenminste, zoveel gaat het mij altijd. Ja, dat is Ramon. Ik vroeg me wel af, uh, hoe, hoe ben je ook bij die klassieke muziek uh, terecht? Is dat een fascinatie van je een hobby? Of uh, vond je het gewoon een leuk radioprogramma om te gaan doen? Uh, ja, ik, ik heb, mijn man, Joop, en ik... zijn eindeloos altijd naar concerten al gegaan met een liefhebber zo'n beetje zoals het dan gaat bij de omroep. Je hebt zenders, managers, hij over je dacht, nou, misschien is Maartje wel geschikt iemand voor de zender. Toen werkte ik nog gewoon bij de NOS. Ik moest ook altijd beschikbaar zijn, dus ik kon me ook niet binnen. Dat bovendien... Niet helemaal zeker van of ik dat allemaal wel kon. Na een jaar nog een keer vragen. En dan moet de zeggen, vraag dan aan een omroep. Wil je haar? Ja. Dus ik denk dat het zo gaat. AVO zei ja. Altijd dat zo mooi, ja, wat Roland Kiefs dat het gebruikt. Dat spookjesbos van de mooie muziek. Daar wilde ik graag dat daar meer mensen in gingen rondlopen. Nou, Als Maartje van Regen daar zit, voor meer mensen... Ja, dat is een beetje ruim voor jezelf te zeggen. Maar dat ja, je dan. Een ja, is natuurlijk. Uh, dus ik heb het ik, ik, uh, gedurfd. En ik was dus altijd bang. Ik ben altijd bang gebleven om fouten te maken. Dat doe ik niet graag. Ik wil het graag goed doen. Ja, want daar maar zeg ja. je iets. Maar ja. je fouten maken op Radio 4... <kigst> uh, volgens mij mag je fouten maken. Elk mens uh, maakt fouten. Maar op Radio 4 bij al die fijnslijpers... Die ja. oren die, uh, zijn zeer gevoelig. Zeer hè, van die luisteraars. Gevoelig. Oh, ja, die, die gevoelig. die wat zijn die gevoelig. Mensen weten vaak meer dan de presentator. Laten Tuurlijk. Nee, maar in ieder geval hebben ze dat gevoel. Ja. Nee maar weet je, dus je krijgt gelijk, ja, je hoeft maar één klemtoon nergens verkeerd te leggen, of, of uh, da ja. daar komt het. En bovendien mee, is er he? ook weer discussie over Leonard Bernstein, Leonard ja. Bernstein. En ik zeg Bernstein en we anderen nee, moet zeggen Bernstein. En gelukkig ja. heeft eindeloos zelfs een programma's geïntroduceerd. My name is Leonard Bernstein. Dus dat heb ik ook een keer laten horen, bewijs geleverd ja. of niet. Nee, en nee maar goed, om een kun... uitspraak ja. dat is dan nog een futiliteit. maar ook aanpak van programma's en ja. dat gaat vrij ver, moet ik zeggen. Ook hoe dan uh, de mensen die naar Radio 4 luisteren... Waar je, van wie je aanneemt dat ze ook wel een boek lezen of een gedicht... en uh, van muziek houden, dat, dat, dat gaat echt ver. Ja, en dan krijg je reacties op, hè? Natuurlijk. Dan krijg je reacties ja. op, en die, die heb ik ook gehad. En die waren fel, en uh, ja, ik moet altijd maar een klein beetje lachen. Ik bedoel, die, die mensen zijn natuurlijk... dat ging niet alleen om mij, maar ook om de aanpak mm. van het programma. En we lieten niet hele concerten horen, maar delen. En dat was allemaal een oh, ja. schande. Maar goed... Als er 100.000 mensen wel luisteren, blijkbaar met plezier, soms 120.000 mensen. Denk, die vinden het dan in ieder geval fijn. En die 10 of 20 of 30, die, nou ja, dan moeten we die maar missen. Ja, ik denk dat het mooi uitgangspunt is van een zender, dat je je bestaande publiek houdt. En dat je via, via jou en, en jouw collega's op Radio 4 juist die nieuwe mensen weet te boeien. Die gewoon ja. toevallig langskomen en denken, hé, hey, dat is ja. een interessant verhaal van Maartje. Of een van jouw collega's. Ja, En als ja. is zo'n fascinatie of hobby, ja. ik luister graag... En ik ben graag blijven, ik luister nog steeds graag. En we gaan misschien nog meer naar concert. Je hebt meer mensen ontmoet, muzici ontmoet. En dan springt je het je altijd nog ja. meer aan. Maartje, maar je bent ook van het nieuws geweest in ieder geval. En nog steeds natuurlijk wel geïnteresseerd. Wat valt ja. jou op deze week in de media? Nou, ik heb... En ik spreek me ook niet zo vaak uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik, heb natuurlijk gewoon, ik zit van 9 tot 12. Dus je hebt altijd het nieuws, 9 10 11 uur. Soms probeerden ook iets mee. En van de week was de uitspraak Pussy Riot. Uh, Russische vrouwenpunkgroep punkgroep. Die dan in februari in... De kerk protestlied hebben gezongen. Ze ja. veroordeelt ze al zo lang al in voorarrest zit, Dat moeten we ook niet vergeten. En ze zeiden: We willen geen gratis. Ze moeten twee jaar naar zo'n straf En toen heb ik ook na dat nieuws gezegd: Ik vind dat dappere vrouwen, heel dappere vrouwen. Dat durf, dat durf ik dan nu. Dat zou ik denk een paar jaar terug nee. niet gedurfd hebben zo je uitspreken. Maar dat vind ik. Dat vond ik een moment. Ja, dan zou je ze. We gaan even naar ze luisteren. Dan zal ik jullie je <tied> Ja, ja dus niet erg radio 1 en niet erg radio 4. Nee, nou, dat is waar. Dat was hey. de vraag. Zou, ja. zou je, uh, als je dat zegt, je reageert op het nieuws, zegt luisteraars van radio 4 en uh, dit is Pussy Riot. Zou je ze nou, even kunnen laten horen? Nou, net zo even als jij nu doet, denk Kort ik Kort wel, wel he, Mag wel, hè? Ja. ja. Dat is wel genoeg hoor. <laughs> Ja, dat vind ik ook wel. Ja, protest is prima, maar het geluid nee. mag wat zachter. Ja, ik, la, ik lach er nu om, maar het is natuurlijk ja. zo'n ernstige kwestie. Het was hun manier die ze hebben gekozen. En misschien niet de meest diplomatieke manier... maar een manier in hun vak, in de kerk. Zelfs de Russische kerk zei, uh, heb genade, Terwijl ze ook niet voorbij willen gaan en wat rechters zeggen natuurlijk. Maar ja, ik vind dat, dat dapper om, om, om op die manier te laten zien... dat je bang bent als het gaat met je land. Als u vragen hebt aan Maartje van Wegen, stel ze gerust de of uh, via Twitter. Dus at de of hashtag De Perstribune. Een paar zaken uit het Medianews deze week. De verkiezingscampagnes komen op stoom. Het eerste tv-debat is geweest. Komen er komen dan natuurlijk nog heel veel meer. Grote afwezigen waren Rutte, Roemer en Wilders. Zakenblad Quote zorgde voor rumoer toen het pontificaal de SP-leider... bebloed met een kettingzaag in zijn hand op de cover van het tijdschrift plaatste. De tekst stop de SP. Hoe kameraad Roemer de zaag in uw kapitaal gaat zetten, begeleidde die foto. Roemer heeft drie keer gezucht. Quote hoofdredacteur Mirjam van den Broeken ziet de lol er wel van in. Het idee was om uit te leggen hoe Roemer de kettingzaag in het kapitaal van de, van de vermogende Nederlander gaat zetten. Nou ja, dat hebben we gewoon eigenlijk letterlijk uitgebeeld op deze poster. Een slachter, ja. Wat vind je van zo'n actie van, van Quote? Ik vind helemaal niks. Waarom niet? Nee, ik vind het echt dat doe je niet. Het gaat te ver ja. uh, om kameraad te roemen. Uh, ja, en zo dus afgespeeld en slachten toen ook. toch. Je mag natuurlijk, je mag op de hele wereld kritiek hebben hier in het land. Dat is het mooie van ons land. Maar dat doe je. Ik, het zou, hebben ze zo genuanceerd, het zou mijn manier niet zijn geoverd. Veel voetballiefhebbers hebben van de week een zucht van verlichting geslaakt. Grote baas van de NOS Jan de Jong kwam met uh, een groot nieuws. In het voetbalseizoen 2013-2014 kunnen liefhebbers gewoon met het bord op schoot de samenvattingen van de Eredivisie bekijken. Nou, als de voorwaarden gelijk zijn, dan bedoel ik mee... dat je gewoon om zeven uur kan blijven uitzenden. En je kan dat doen onder vergelijkbare voorwaarden. Ja, waarom dan niet? We doen het voor de kijker. Die waardeert dat in hoge mate. Dus als we dat nog een jaar langer kunnen doen... heel graag, daar zijn we voor. Samenvattingen dus nog niet achter de decode. Ja, dan moet je gaan betalen natuurlijk. En hoe zit dat in huizen, uh, Daalmeijer, vanwege? Staat uh, daar de TV om 7 uur aan op uh, Studio Sport? Bord nee, op schoot? Nee, ik gun het al die andere mensen. Nee, wij zijn niet van de sport. Ik vind dat wij, wij van de omroep wel heel veel sport doen. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, omdat nou, ik daar niks? niet van ben. Ik, bedoel, ik gun het alle mensen. En dit is fijn dat sport op schoot. Uh, bord op schoot bedoel ik. Uh, sport op schoot. Nou, ja. uh, dat heeft ook wel iets speciaals. En als dat zo belangrijk is voor zoveel mensen, ben ik blij voorstellen. Nou, ja, ik kan me wel van... voorstellen dat bij jou thuis toch gediscussieerd wordt. Moet die sport niet gewoon. Achter de decoder, zeker dat voetbal. Wij discussiëren eh, over veel, geoverd, maar niet niets, over sport niets, achter de decoder. Nou ja, dat je kan... Nou, ik bedoel, maar meer, meer ja. het, het feit dat je van sport kunt zeggen. dat is zo'n amusementsindustrie. daar is weinig journalistieke lol nog aan te beleven vandaag de dag, gezien alle regels. Maar goed, Stop het lekker weg. Als je kijkt naar kijkcijfers en luistercijfers. en wat ja. Mart allemaal bereikte er elke maand vanuit ja. Londen met de Olympische Spelen. dan vinden dus heel veel mensen die aanpak en die zon is alles ja. fantastisch. Nou, dan, dan Mogen wij van de publieke omroep... of mogen, moeten ze dat geven? Misschien ietsje minder. Kan ook. Even wat koninklijk nieuws. En dat mag natuurlijk niet ontbreken. Uh, Zoals er deze week veel ophef over de onderlip van koningin Beatrix. Jawel, tijdens een concert van het Europees Jeugdorkest... met een uh, bosje bloemen markeerde ze haar lip voor de fotografen. Het is gebeurd. De Rvd bevestigde later... dat het om een kleine kwetsuur zou gaan... door een te verwaarlozen ongeval in de privésfeer... Jij hebt een tijdje het Koninklijk Huis gevolgd. Ik wist het helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik las het gisteravond. De onderlip van de koningin en bloemen ervoor. Nou, vervelend voor Maar zou dat voor de verslaggever Koninklijk Huis... destijds van de NOS maatje van Reden zijn geweest... om even de RVD te bellen? Wat is er met de onderlip gebeurd? Nee, kijk, we hadden ook niet elke dag onze rubriek. Nee, dat zouden we niet doen. Klein nieuws, hè? Ja. Laten we even bij de Royals blijven. In het Engelse Koningshuis. Tabloid The Sun zwichtte Uiteindelijk plaatsen de foto's van een blote prins Harry vrijdag onder de noemer persvrijheid. Uh, vond de chef het gerechtvaardigd... om de foto's van de Prins toch in de krant te zetten, hoewel ze al een aantal dagen oud waren. For us, this is about the freedom of the press. This is about the ludicrous situation where a picture can be seen by hundreds of millions of people around the world on the internet, but can't be seen in de nation's favorite paper read by 8 million people every day. K Kranten leven ervan, hè. Zo'n mooie foto van de prins. Ja. Yeah. En ik, ik, ik las dat nog de meeste Britten ook nog vinden dat die Harry dat wel mag doen. Want vrijdag ja. zijn dan op vakantie. Ik zou, als ik hem was, misschien dat wel doen. Maar dan, ja, ze, ze zullen zich niet kunnen vergewissen dat er daar geen foto's wel gemaakt nee. worden. Nee. <laughs> Straks, uh, Meermaatje ja. vanwege Russen Centron van Gouwen, natuurlijk, met zijn rubriek Cassie kijken. Uh, en onze vliegende keep krijgen we ook nog. Ja. Het is nog heel wat. Uh, en ondertussen, en die houtkamp, is AZ Herenveen in Alkmaar begonnen. Jawel, het staat 0-0. Gespeeld uh, ruim een minuut. Dus zou knap zijn als er al gescoord was. Moeilijke tijden voor Herenveen Een hele jonge ploeg. Veel spelers kwijtgeraakt. Asaidi de laatste naar Liverpool. Maar ook Dost en Narsing en Jammaat, Roorda, Zwek, Allemaal routiniers. En dus heeft Marco van Basten, de nieuwe trainer van Herenveen een jong team opgesteld tegen AZ. Dat ook een belangrijke speler... Uh, zag vertrekken, namelijk Niklas Moijsander, gisteren al uitgekomen voor Ajax. En in zijn plaats speelt Etienne Reijne centraal achterin bij AZ. De eerste mogelijkheid is voor Heerenveen via een hoekschop. Mogelijk, mogelijkheid, maar die bal wordt door Reijne weggetrapt. De slechte corner genomen door Heerenveen. Het staat dus 0-0. Het is hier zonovergoten En nu gaat uh, uh, aan de linkerkant weg voor uh, uh, AZ en Berens is ex-AZ-speler, maar komt niet al te ver, bal over de zeilijn. Gespeeld twee minuten precies bij AZ tegen Heerenveen in een vol stadion in Alkmaar. Staat het nog altijd 0-0. Onze vliegende kip, Gilles van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kip. Ik bel aan bij Henk Golde, judoka. Henk, goedemorgen, ja, goedemiddag, het is op het randje. Ik heb wat voor je meegenomen. Want uh, ja, op ziekenbezoek ben ik. Het is nog maar twee weken geleden de Olympische Spelen, maar je bent gewoon thuis, terwijl iedereen het aan het vieren is met uh, huldigingen en dergelijke. Moet ja. jij op de bank zitten? En... Ja. Maar ja, goed, uh, ik moest geopereerd worden, en dus, uh, maar zo snel mogelijk. Waaraan moest je geopereerd worden? Mijn uh, slijmbeurs moest verwijderd worden uit mijn knie, daar heb ik al uh, sinds maart last van. En uh, ja, gelukkig zit de operatie erop, maar ja, uh, nu is het, uh, het re revalidatieproces begonnen. Ik hebt nog een idee in je hand, uh, maar ga maar even zitten, ja. zou ik zeggen. Want uh, ja, dat is uh, voor jou veel beter. Je hebt een steunkous aan. Ja. Waarom is dat? Uh, er, is, er zit veel wondvocht uh, rondom mijn knie door de operatie. Uh, maar ze hebben in ieder geval mijn slijmers er weggenomen. En die was 10 bij 15 centimeter. Dat was heel groot. Groter dan verwacht. En daardoor uh, ja, het is het gewoon een, een grote wond binnen in mijn knie. Tenminste, uh, niet in mijn gewricht, maar... Uh, en daar is veel wondvocht ontstaan en uh, door de, uh, door de, door de steunkous hopen we dat uh, snel wordt uh, afgevoerd. Hoe ontstaat zoiets? Ja, vallen, overbelasting, pech, alles bij elkaar een beetje. Normaal, normaal gesproken gaan ze ook wel weer weg, maar uh, het is mijn tweede keer helaas. Links is ook al geopereerd en nu uh, rechts. Hij ja, ging uh, niet meer weg, dus dan moet hij moet eruit. Hoe lang was je de vorige keer mee bezig met je linkerknie? Ja, dat was echt een regelrechte ramp. Uh, denk ik denk zeven maanden. Dus laten we dat nu uh, niet doen. Maar nu uh, is het... Uh, vorige keer had ik een bacteriële infectie in mijn slijmbeurs. En daardoor was hij helemaal gaan ontsteken. En nu is het, toch, lijkt het toch op een steriele ontsteking. Gewoon een ontsteking van mijn slijmbeurs. Maar niet door een bacterie. Dus dat lijkt allemaal een stuk gunstiger. En we hopen dat ik over een maand weer uh, de mat op kan. En ik ga, uh, volgende week hoop ik ergens op vakantie te gaan. Als je nu terugkijkt he, naar je partijen die je hebt gespeeld. Uh, ja, je hebt de laptop uh, bij je met een van de partijen tegen... zet uh, ja, maar aan, zou ik zeggen. Kom moet even wachten. Hij wordt voorgesteld aan het publiek... waar inmiddels ook hebben plaatsgenomen op de tribune... Vladimir Poetin en David Cameron. Hoge bezoek uh, bij deze wedstrijd. Uh, ja, vertel er eens nog wat van, want was deze belangrijk? Ja, deze is zeker belangrijk. Ik... Uh... Ik had een mentaal zware periode. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel uh, deze dag. En uh, dit was een beetje de bevrijding voor mij. Het gevoel dat ik het nog steeds kon, dat het uh, fysiek ook goed zat. Ondanks uh, alle besvures die ik heb gehad in de aanloop. En uh, nou, hier kwam ik eigenlijk helemaal los. En dat was wel een, uh, een lekker gevoel. Is het mentale aspect dan eigenlijk het belangrijkste op zo'n dag? Ja, het is wel een hele belangrijke factor. Natuurlijk de rest ook wel, maar... Uh... Maar hoe train je daarop? Want ja, je traint het fysieke jaar in jaar uit, maar het mentale. Ja, natuurlijk ook, dat is natuurlijk wat je in je, in, in je rugzak hebt. De alle jaren vo, ja, vooraf of voorgaande aan, aan de Spelen heb je dat natuurlijk opgebouwd. Maar ja, bij mij was het even een beetje aan het afbrokkelen. Door het hele jaar eigenlijk niet zo ging als ik wilde. Voor het EK schudde ik mijn knieband. Uh, en mijn slijmers was toen al dik. Ik, ik kreeg vier weken, voor, vier weken voor de Spelen nog een keer een. Uh, een teen die uit de kom ging waarbij ik een heleboel open scheurde met zeven hechtingen en een breuk had in mijn teen. Ja, Toen dacht ik echt van dit gaat echt veel te ver. Hoe kan dat nou? Ik heb hier vier jaar lang naartoe geleefd en alles voor opzij gezet. En dan gaat het precies zoals ik het niet had gewild. En dat uh, vond ik heel moeilijk om te accepteren. En nu zit je nog steeds op de bank, maar er gloort hoop. Want je kunt, en je zei net al, binnen een maand waarschijnlijk weer aan de slag. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik wil toch even op vakantie. Maar toch, ik mag een uh, maand lang mijn knie niet belasten... omdat het behoorlijk een wond is in mijn knie. En uh, ja, mijn vriendin heeft het ook wel erg zwaar gehad. Dus we gaan even lekker op vakantie. Om even lekker bij te komen. En even weer uh, ja, even helemaal te herstellen van alle, alle kwetsuren. We praten over een uurtje even verder. Lijkt me goed. Zeker. Henk Gol vanuit... Uh... Haarlem in gesprek met Jules van der Wart. Maartje van Wegen is hier. U weet wel, de Maartje van ja. televisie. No, no, no, ja, ja, ja, ja, van de radio. Ja, 41 jaar, in, in, zeggen, uh, hoorbaar en zichtbaar aanwezig. Laat zijn sporen achter, ja. Maartje. Het heeft je naar het Koninklijk Huis uh, gevoerd als uh, verslaggever. Um, Blijft altijd een raar woord. Ik heb nog nooit verslag verslagen gemaakt. Mensen wisten ook niet zo goed. Ikzelf ook niet. Nee, hoe noem je zo In iemand? Engeland, Jenny uh, Bond, heette dan Royal Correspondent. Vonden we ook weer aanstellerig. Maar het was ook altijd, als ik iets moet in het journaal... Uh, ja. Nou, vaak deden we alleen maar van vanwege. Want ik, ik, heb, ik bedoel, een verslaggever is een vak op zich. Nu op pad gaan, maken, monteren. Ja. Of, dat, dat heb ik nooit. Gegeven. Ik ben altijd van de studio ja. geweest. Maar goed, we noemen nou ja, het, maar het maar verslaggever goed, Koninklijk ook, Huis. Ja, maar goed, jij stond ook op, op, op locatie... als er uh, ergens iets met de royals gebeurde. Uh, uh, ja, gebeurt. bij de uh, uh, grote nou, cruciale. Dat, dat was ook de bedoeling. Maar ja. zo is het uiteindelijk weer niet uitgepakt. Toen Lars Andersson, belangrijk iemand voor mij bij de onderroep, heeft mij gevraagd. Een half sessionaal te beginnen. Dus dat was 1984. En die ging dat ja. opzetten. Die, hè, het hoort in de Mediawet dat de NOS aandacht besteedt aan nationale, internationale gebeurtenissen. Allemaal grote dingen. En Koninklijk Huis hoort daarbij. Dat deden programmamakers van de NOS er eigenlijk altijd we zeggen, bij. En het was 1999. Zei, nou, moet toch serieuzer. Moest opnieuw opgezet. Die redactie, die gedachten. Lars vroeg dat. Dus toen ging ik dat doen. Moesten we iets voor mij verzinnen. En het was de bedoeling dat ik op alle, alles wat de NOS of de omroep aanging... dat ik degene was die uh, het, het allemaal wist. Maar dat was zoeken. Ja, en tuurlijk. dat was niet ja. eenvoudig. En nee, wat was er moeilijk aan? Nou, het, het niet eenvoudige is dat uh, ook journalisten... Kijk, uh, uh, ook zelfs bij het acht uur journaal. De een zegt, oh prins Bernard dood, het is een kortje in acht uur. En de ander zegt, prins Bernard dood, daar hebben we het de hele avond ja. over. Alleen al daar je weg in vinden, ook voor eindredacteuren en hoofdredacteuren. Dat is gewoon een lastig proces geweest, kunnen we zeggen. En daar was ik onderdeel van. En dat was niet eenvoudig. Lars Andersson stond altijd met zijn 1,98 meter. Dus als iemand achter je staat, dan staat er ook iemand achter je... qua karakter en alles. En het is niet eenvoudig, omdat... Je kunt bij leden van het Koninklijk Huis hebben, je bent verslaggever economiek, gebruik dat voorbeeld. Dan ga je naar vakbonden werkgevers, ja. en werkgevers, je gaat naar fabrieken, je gaat naar oh, God. ik hoor dit verhaal, klopt dat? Je zoekt dat na. Dat is bij uh, nee. leden van het Koninklijk Huis een stukje nou ja, ingewikkelder. Ja, maar dat is, als dat je enige bron ja, is, is dat ook. Misschien. En ik heb ook, ze hebben hem nooit helemaal. Maar je wilt graag meer. Heb je ooit wel eens een loslippige vreule gehad of een kamerheer die zijn mond voorbij sprak? Nee, want iedereen is op zijn hoede. Ja? Iedereen, let op als ze. Nou, heb je wel eens een blunder begaan? Wil John Koenraads weten als het gaat over het Koninklijk Huis? Nou, ik heb twee blunders gemaakt in 41 jaar tijd. Maar uh, nu ga ik weg en dan worden die toch weer opgehaald. Ik heb bij de uh, gemeenteraadsverkiezingen toen Pim Fortuyn naar Rotterdam. Ik zeg het maar meteen weer ja. zelf, of jij er niet over te beginnen. Zat ik met Pram Peper, oud-burgemeester Rotterdam. Ik was die uitslag uh, van giga. En toen zei ik: Met spijt in ons hart stellen we vast dat. En het werd versterkt. Ik was alleen in beeld. niet Wij samen, dus geen toeschot. Ik haakte in. Ik ging door op wat we net hadden besproken. Dat had ik zo niet moeten formuleren. Eén ding. En bij uh, het huwelijk Willem-Alexander, maxima, uh, 2 februari 2002. Ze, meldde ik dat uh, Margarita en haar man Edwin Roy van Zuidenwijnen er niet waren. En dat dat met financiële kwesties zoiets. zo'n ja. zinnetje weg te maken had. En dat bleek dus met een grote familieaffaire. die later iedereen wist. Schande, schande, schande. En dat is dus, je die hoorde. Daar van verschillende kanten. Maar dan bellen. Bovendien, de familie zat allemaal in de kerk. Dus daar was ook helemaal geen sprake van. Of in de beurs van Berlage. Uh, dat waren mijn blunders. Ja. dus één Maar is dat echt blunder. Een, vind je dat een blunder? Dat nou, je, zo is het ja. in ieder geval uitgelegd. Schande, schande maar ik neem aan dat en, jij bronnen hebt gehad. Die jou ja, zeiden. Die had ik. Dus ja. Ze zijn er niet. En wel ja. om geld. Ja, om geld. En dat, dat neem je dan aan. Je moet ook bedenken. En dat was ook voor, de, voor alle mensen om me heen. En de redactie. Ik geloof dat we om acht uur s ochtends gingen zitten. En om half vijf smiddag stonden we op. Hoogspanning. Hm. Uh, uitzending over de hele wereld werd uitgezonden. Geen excuus, basis blijft, principe ja. blijft... dat werken met berichtgeving over, ja. rond het Koninklijk Huis... een heel lastige ja. maar maar je, aangelegenheid ja, ja, ik, is. Ik, ik las ergens, dat heb je nooit gecorrigeerd... Is dat zo? Was je daar ja, maar, koppig goed. in? Of, uh, nee, of, uh, ik weet ook niet, corrigeer moet, je dan, moet ik ergens gaan zeggen? Hier nee. bij jou of op het journaal? Of waar? Ik heb toen niet de juiste formulering nee. gekozen. Ik zeg nu dat bij die gemeenteraadsverkiezingen... had ik anders moeten formuleren. En als ik had geweten dat het een affaire in de familie was... ik had het misschien weggelaten. Ik had het anders moeten formuleren. Dat kan ik nu nee. zeggen. Mea culpa, maxima. Mea culpa, goed. Ik vind het best. Oké, okay, nou, dan is hij er. Maar Ik, ik, ik nee, corrigeer is dan zo'n groot woord, ja, nee, vind je niet? Nou ja, eh, maar, ik ja. las ergens, geloof ik op Pinterest, een internetzond. Ja, het is daar nooit op teruggekomen. Dus, ik bedoel, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Want nee, jij maar bedoel, bronnen waar, gehad. Moet, waar moet ik er op terugkomen? Nou, ja. waar, en wat voor rubriek? Ik heb nooit een eigen rubriek gehad. Ik was... Hmm. Ik, ik weet het niet, maar nee. ik, ik, ik, ik... Je kan denk, alsnog je bronnen ophangen, maar dat is ook niet ziek. Nee, natuurlijk niet. Nee. Wij kennen toch onze uh, ja, regels. Ja, weet je, en dan... Uh, ja, dan moet ik jou vragen, wie waren die bronnen dan? En dan, en dan zeg ik, ik ja, geef me toen nou. Je zit lang genoeg in het vak om te weten ja. dat je dat niet doet. Goed. Joop Daalmeijer, goedemiddag. Kijk, nog iemand. Goedemiddag. <laughs> Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Een oud-omroepman. Maar bovenal echtgenoot natuurlijk van Maartje. Uh, Joop, uh, wanneer heeft Maartje voor het eerst tegenover jou gezegd... zal ik er eens mee ophouden met, uh, met dit werk? Maar ze heeft het zelf besloten. En ik denk uh, twee jaar terug, toen ze het contract met de AVRO ging verlengen, toen wilden ze dat eigenlijk tot 1 augustus, uh, tot, uh, nee, tot eind vorig jaar. En uh, we hebben daarover gesproken en het is haar, uh, het is haar keuze geweest en ik vind ja. het ook heel goed. Als je zo lang gewerkt hebt, dan mag je best op een gegeven moment gaan genieten van je vrije tijd. Ja. En al het succes dat je de afgelopen jaren hebt opgehaald. Dus jij vond het een goed besluit? Ik vond het een heel goed besluit. Want ze hadden we, dat het uit je doorgekund natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Uh, ze, ze had toch zeker tot haar 65-se door kunnen gaan. Of zoals ik, ik ga tot mijn 69-se door, had ze ook kunnen doen. Maar uh, ieder heeft zo zijn eigen prioriteiten. Ja, dat klinkt wel heel erg van... Uh, zo praat je er toch niet over, neem ik aan, uh, thuis? Nee, nee, nee, maar tegen jou wel. Ja, ieder heeft zijn eigen prioriteiten. Jeetje, ja. je zou de koffie uit je handen laten vallen, Joop. Dat is niet te hopen, want ik heb hier net een bakje espresso voor, maar dat geeft enorm verwijderlijk. Ja. Maar dan, denk, wat denk jij, krijgt Maartje daar spijt van? Uh, ik denk niet dat ze daar spijt van krijgt, ze heeft, uh, ze heeft enorm veel vrienden, we hebben samen heel veel vrienden. Ze heeft hobby's, ze wil al heel lang Italiaans leren, dat gaat ze nu doen. We hebben thuis een prachtige piano, een staande vleugel van Steinway. Daar kan ik niet op spelen en Maartje kan daar, boer, daar ligt een kip in het water, heen en terug op spelen. Dat wil ze ook echt gaan leren uh, bij een vriendin, Marta uh, Reuvenkamp, een goede lerares. Dat wil ze gaan doen, al die boeken en daarnaast al die verenigingetjes waar ze in zit, waar ze bestuurder van is. Daar heeft ze dan echt tijd voor en hoeft ze niet af te zeggen. Ja. Zeg, uh, nou goed. Uh, maar, maar twee omroepmensen uh, die, die uh, allebei uh, redelijk uh, bekend zijn geworden binnen het publieke bestel. En jij ook nog commercieel natuurlijk ja. uh, even de uitstap uh, uh, gehad. Waar praten ja. die de hele dag over met elkaar? Uh, waar we de hele dag met elkaar over praten. Over of we vanavond gaan eten, ja of nee. Ja. En waar we dat doen. Of we gisteren naar Antwerpen zullen gaan, ja of nee. waar oh. we uh, naar welk concert we gaan praten over. De, de familie, we praten over onze hobby's, we praten over het nieuws. We zijn eigenlijk de hele dag met elkaar in gesprek. Ja, maar je kunt je ook uh, toch wel voorstellen dat de een en de ander elkaar uh, in, in de loopbaan uh, onderweg uh, kunnen steunen op enig uh, werkgebied. Nee, nee, zeker. Nee, dat, dat, dat hebben we ook gedaan. Kijk, als, als, als Maatje problemen heeft met haar werk, het, zoals in de tijd met die vreselijke lui... Van Kat de Bel, die, die ordinaire cultuurhoogheden, uh, die er ongeveer een uh, graf in praten. Nou, dan praat je daar met elkaar over. Uh, dat, hebben we, dat hebben we heel goed gedaan. Dat gaat bij, bij mij bijvoorbeeld. Ja, ik zit in een hele lastige baan op het ogenblik. Ik had een gesprek met Wim Pijbers van, van het Rijksmuseum. Daar had ik iets uh, heel vervelends over gezegd. Ja, maar je ziet dat had je niet goed gedaan. Daar moet je op terugkomen. In het gesprek dat je morgen gaat hebben met hem, moet jij daarop terugkomen. Want het was jouw fout. Jij hebt dat fout gedaan. Nou, ik heb dat gedaan. En Wim Pijbers en ik zijn weer dikke vrienden. Ik bemoei me echt, echt nooit nee, echt, nee. met Joop. Alleen dit zei ik wel. Ja. Ja. Zeg maar, en, en Joop, je hebt ook nog wat opgeschreven uh, voor Maartje. Ja, nou, ik heb, ik heb opgeschreven dat, dat, uh, dat ik van Maartje hou. Kijk. En zij van mij en wij van elkaar. Maar dat is eigenlijk uh, nu echt waar geworden. Omdat het vorige week in de krant stond in het Algemeen Dagblad. Heel veel mensen hebben daarover aangesproken. Dat is ontzettend leuk. Dan zie je toch wat zo'n zo uh, interview ook met je leven doet. Uh, ik, ik bewonder Maartje vooral omdat ze heel erg professioneel is. Uh, inhoudelijk voorbereid is. Maar vooral geïnteresseerd is in mensen met wie ze in de uitzending spreekt. Zoals ook in jou. En in mensen waarmee en waarvoor ze werkt. Dat vind ik fantastisch. Ik heb haar soms moeten be beschermen. Tegen mensen die haar bekritiseerden. Nou, we hadden het net al over. Uh, toen ze op Radio 4 ging werken. Dat ze geen is. Die mensen, die luidjes, die lullo's. Die kenden natuurlijk niet haar liefde voor muziek. Uh, nou, Die lui die zouden nooit meer gaan luisteren. Als Maatje niet zou vertrekken van Radio 4. Zij is gebleven. Die mensen zijn vertrokken. Maar ze zijn vervangen door tienduizenden andere mensen die wel van muziek houden. Ja. En eerder Radio 4 links lieten liggen. En wat ik fantastisch vond dat Maatje gedaan heeft. Het luisteren naar andere Rieu bespreekbaar maken op Radio 4. Niet je neus voorop halen, omdat luisteraars dat mooi vinden. Die muziek ook draaien, met hem in gesprek gaan. En dat vind ik, dat heeft Radio 4 verrijkt en veel toegankelijker gemaakt dan het was. Ja. Ik dank je wel, uh, Joop. Uh... En uh, nou, uh, verder aan de koffie. Dankjewel, Joop Daalmeijer. Het ligt allemaal op de grond. Ja, <laughs> zie je. Dank je. Bye. Ja, nou ja, dat is waar. Rieu hoort best op vier. Ja. Waarom niet? Dat Ik is altijd, altijd die neus. Het is Ja, ja, ja. band. Maar ja, nee... Ja. Um... Ja, nou, fijn. Het waren Ik zei, bij mijn dagblad, zei ik, een, een dag zonder Joop vind ik zonde van de dag. En dat, hadden ze oh. dat vind ik ook. En dat hadden ze als grote kop erboven uh, gezet. Dus Joop allemaal oh, heb je het al geprint, hang je het boven <laughs> je bed. En Joop wist het al wel. Het is ja. niet ja. helemaal nieuw. Maar... Het is uh, tijd voor Kassie Kijk. Onze wekelijkse tv-rubriek van Rus en cent En deze week gaat het uh, geheel over Super Saturday gisteren. De losgebarste kijkcijferstijd op de zaterdagavond. Was er nog wat op tv deze week? Kastie kijken met Ron Gouwe. Ja, u hoort het, het is hier echt oorlog. Ik sta hier namelijk midden in het getroffen gebied... dat luistert naar de naam De Zaterdagavond. Wat een strijd, mensen. Dames en heren, dit is Strictly Come Dancing. Hier zijn Jotel Jansen en Gordon. Goedenavond allemaal... En... Welkom bij Beat the Best. Hier is uw badmeester van vanavond, Gerard Joling. Vanaf gisteren beconcurreren tv-makers van Nederland 1, RTL 4 en SBS 6 elkaar... en zichzelf. Want let even op, Strictly Come Dancing-presentator Reinhard Oerlemans... is ook de producent van het SBS-programma Sterren Springen... en SBS-eigenaar John de Mol is ook de producent van RTL's Beat the Best... Volgt u het nog? Reinhard Oelemans in elk geval wel. Ik ben daar wel in verscheurd. Aan de andere kant ben ik nu als presentator bezig bij de AVO... voor Nederland 1 in het prachtige Strictly Dancing. En heel simpel, dan wil ik gewoon dat dat programma... het sterkste uit de strijd zou komen. Ja. Eerst even dat RTL's Beat the Best. Daarin strijden, net als in Holland's Got Talent... dans, variété en muziek-acts met elkaar om... ja, om wat eigenlijk? Ja, een, een handje vol geld. Want bijna alle deelnemers hebben namelijk al een internationale carrière... Nou, natuurlijk zit daar ook weer een jury, maar die zit er eigenlijk voor Jan Doedel. Oh, uh, sorry, om Angela Groothuizen en Jeroen van Koningsbrug aan het werk te houden natuurlijk. Ik vind het altijd zo knap. Ik bedoel, ik krijg al pijn in mijn knie als ik iets, iets opraak. <laughs> <laughs> Dan zie ik al die mensen al die onmogelijke dingen doen. Volgens mij was die belachelijk goed hoor. En bij SBS is de formule sterren, puntje, puntje, puntje... al jaren een succesvolle manier om Gordons valse zuster Gerard Joling... te laten gieren om de capriolen van bijna-BN'ers. Men heeft heel hard zitten denken wat ze na schaatsen... en in latex pakjes door piepschuim vormpjes laten kruipen... nu nog meer zouden kunnen doen. Nou, uiteindelijk werd het schoonspringen van de hoge duikplank. Ja, alweer Gerard Joling, alweer Petty Bart, alweer Jody Bernal... Het is niet aan mij besteed, maar het is wel het soort programma waar SBS ooit groot mee is geworden. En toegegeven, tijdens een zep kan het best even aardig zijn. Had nou, je hebt laten zien, springen is echt angst overwinnen. Fantastisch. De sprong was verder keurig. En gelukkig heb je geleerd dat je je kippenvleugeltjes niet opzij nee. moet houden... maar goed omhoog. En nee, daar krijg je namelijk nou zulke plekken van. Het is 15 keer mislukt. Ik had gehoopt dat SBS6 zich anno 2012... met een innovatiever genre weer terug had willen vechten in de tv-markt. Als iets scoort, dan komt het altijd weer terug. En zie daar... RTL's Dancing with the Stars is terug bij de AVRO. Maar nu als Strictly Come Dancing. En tja, binnen het amusement heeft dit programma toch nog wel enige grandeur. Een live orkest, mooie cameravoering. Ja, wel wie die onvermijdelijke BN'ers, maar dan wel een gradatie bekender. Zoals Arjan Ederveen, Olympisch hockeyster Naomi van As. En Ria Valk. Je moet er maar aangestaan. want ik mocht het zeggen. Ria Valk, dames en heren, is 71 jaar oud, jongens. Uh, Ruud, mag ik jouw commentaar? Ja, tja, tja, tja, ja, tja. Dat was niet zo geweldig. Als je daar een volgende keer aan gaat werken, wordt het helemaal super. Ik ben verliefd op je. <lacht> nou ja, voor elk wat wil, zullen we maar zeggen. En Ria moest dit ook doen, want haar idee om samen met Willeke Alberti... een remake te gaan maken van de Amerikaanse hitserie Golden Girls... werd destijds afgewezen door alle omroepen. Maar wat zagen we gisteren opeens op de buis bij RTL 4? Niemand is leuker dan jij. Met jouw vriend. Ik sta altijd klaar en je laat mij nooit in de steek. Aan topactrices als Plunitou en Loes Luca ligt het niet... maar net als bij het vertalen van Everybody Loves Raymond... naar Iedereen is gek op Jack... mist ook deze remake een Nederlandse ziel. En ja, hoewel humor vaak tijdloos is... slaan de grappen waar vertaalster Paulien Cornelissen mee aankomt... in deze tijd toch echt een klein beetje dood. Het is hier eigenlijk een studentenhuis. Maar dan alleen met meer rimpels. Ach... Tulpen, wat lief. Je vader nam altijd tulpen mee als we ruzie hadden gehad om het goed te maken. De laatste jaren was het net de keuken of bij ons thuis. En al die grappen zijn letterlijk vertaald. Dus je blijft het altijd met het origineel vergelijken. En dan valt het toch gewoon tegen. Daar valt niets tegen op te acteren. Ook op SBS6 zagen we gisteren een remake. Oud-NCV-gezicht Jochem van Gelder maakt daar nu een nieuwe versie... van zijn eigen kijkcijfer-hit Praatjesmakers. Maar nu als Alles Kids. Elke week barstens vol beide handen en creatieve kinderen. Met Vandaag. Kinderen worden ineens heel eerlijk als ze aan een leugendetector worden gehangen. Zijn er nog andere jongens waar je verliefd op bent? En Frank de Boer. Hij was het stralende middelpunt bij onze eerste AllesKids persconferentie. Vind je echt dat homo's niet kunnen voetballen? <lacht> Alles kids. Ja, er valt af en toe best wat te lachen, maar vernieuwing is niet het toverwoord op de zaterdagavond. Maar dat hoeft ook niet, er is namelijk niets mis met een goede klassieker. Maar oude kliekjes opwarmen en er dan een net iets ander etiket op plakken... dan zal toch blijken dat het origineel 9 van de 10 keer gewoon beter is. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Een paar cijfers. Reinoud Oudemans trok gisteren met Strictly Come Dancing... iets meer dan 1 miljoen kijkers. Gordon en Chantal Jansen, 900.000. Bij RTL, het Beat the Best en Sterren Springen van Gerard Joling, 1,4 miljoen. Dat is de strijd die aan de gang is. Mensen maar... kunnen jouw glimlach om jouw mond of voor een deel misschien zien. Maar ja. die is er wel als jij dit leest. Ja, hoor je dat ook? <laughs> ja, hoor je misschien ja, maar, ook. Dat mag ook niet mag niet de... ironisch klinken. Maartje, Maartje van Wegen, uh, jij komt op het paleis. Heel Nederland kent jou... En de royals. Welke het paleis? Die... Welke paleis? Weet Weet het paleis... Doen. Ja, ja. Oh, oh, gaan we deur doen. Uh, paleis Suisdijk, laat ik dat maar even ja, nemen. En, en weten ja. uh, koningin Juliana en prins Bernhard... wie er dan binnenkomt? Ja, ik geloof dat ze dat Behalve dat de RvD dat gezegd heeft... heeft. Ja, en hun secretariaat, dat denk ik maar wel. Maar kennen ze je ook ja. wel van gezicht? Of nou, van de het toen? is altijd dag mevrouw. Afstand is ja. bij iedereen altijd groot en dat, dat hoort ook zo. Maar, maar ik geloof wel dat ze wisten wie er binnenkwam. Ja, je ja. deed het half zes aan in die tijd, ja. Ja, en, uh, en dan ga je gewoon... Ik wou bijna zeggen onbevangen met ze praten, maar dat is het zo. Nee, gewoon op. ook niet. Kan je bent niet, je he? erg bewust. En prezess Julia had er gewoon thee in. En dan ook vroeg vroetje. want dat wordt dan gepast. En, nee, het is nee. nooit. Het wordt gewoon, uh, dat, dat gaat niet. Nee, op. En de nee. afloop zegt ze niet fijn gesprek, leuk met u uh, en uw uh, nee, paleis. Uit? Zo, zo ging het eigenlijk ook nee? niet. Nee, ook niet zo nu het paleis uit. Het zijn allemaal <laughs> gastvrije uh, mensen. Ik, ik heb toen niet geweten, uh, in 1987, 50 jaar waren ze getrouwd, dat het het meest bijzondere interview zou worden. En ook als ik nu zo terugkijk. Toch ook is geweest. Kom ja. terug, hè? Best 24 van de week kunnen we nog even ja. kijken ja. hoe ja. dat toen ging. Ja. In 31 augustus is dus mijn laatste uitzending vrijdagavond. En dan uh, zo'n themakanaal Best 24. zorgvuldige mensen, meer programma's, bij Sonja en Arjan Ederveen. Ja. Wel leuk. En de Afro zendt dat dan weer Nederland één zaterdagmiddag uit. Wat een aandacht allemaal. Ja, ja geniet ervan. Ja. Het is de grande finale natuurlijk. Ja, dat is het. En dan ga je het archief in. Ja, dan ga, ja, dan ga je echt het archief in. <laughs> zeg maar, uh, wie komen er in het concert? Well, ja, je hoeft niet de hele gastenlijst, natuurlijk. Maar heb je al enig idee? Uh, nou, Wimpijbus, natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee. We, we, we mochten onze vrienden en familie uh, vragen. Dus dat heb ik gedaan. En ik weet niet wie er in de zaal zitten. V nee. Een kleine zaalconcertgebouw, 400 mensen. Uh, ik kreeg teleurgestelde mails van luisteraars die ook nog graag hadden gewild. Maar het is vol. Ik kan ik ook nauwelijks geloven. En de redactie heeft me beloofd dat we woensdag nog één keer een draaiboekbespreking hebben. En ik zeg dan nu garandeer mij niet dat mij bladzij 1 tot en met 10 geven. en jullie met 1A, 2A, 3 nee. aanwerken. werken. Ik kan wel improviseren. Daar niet van. Maar ik wil toch wel ja. graag. Een beetje weten. Tuurlijk. Zeg, wat ga je doen als het zaterdag is en later? Nou, ik, ik heb dus geen grote plannen. Wat Joop zegt, ja, ik kan Italiaans, Theano. maar ja, dat is ook allemaal uh, gewoon de Volksuniversiteit. En ik heb van de collega's zo'n, zo uh, ja, met cd en een boekje ah. en zo. Allemaal geen grote dingen. Geen wereldreis, geen grote studie, geen, allemaal niet. En nieuwe collega's, de weg wijzen, helpen, ondersteunen? Nou, die kleri Polak, die Clary, die, die Clary moet je heel goed doen. Is dat is dat dat ik zeker, die hoeven de weg ja. niet te wijzen. Nou, maar die, die moet je, je wel zeggen, weten. Clary. Je moet ze, ja, Claire, die volgt jou op bij de klassieke. Ja. Maar ja, die moet wel vriendelijk zijn, hè? Geen uh, buitenoffie spelen. Nee, die verstaat de vak. Ja, dat is waar. Groot talent. Ach, geen talent meer. Dus arrivé. Maartje, het gaat je goed. Dank je wel. Maartje van Wegen. Straks Edwin Benne, bondscoach van de volleyballers. Tot zo. Heeft u een klacht over de radio? Mijn vrouw zegt wel, zet dat ding af, want het is nauwelijks te verstaan. Of een tv-programma? Ik heb me zo ontzettend te ergeren. Ik hou van Holland. Of heeft u een prangende vraag over de media? Dat gezeur over die Ariaan Robben, daar word je ook helemaal niet goed van. Of wilt u juist een compliment uitdelen? De Sella Karassov, die geeft informatie waar de mensen wat aan hebben. Spreek dan nu in op Govert's antwoordapparaat via 035-677-6001. Ik heb een klacht. En misschien hoort u